De Russische president Poetin verlengt de periode van niet werken in Rusland tot 11 mei om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Poetin zei dat na een ontmoeting met regeringsfunctionarissen en gouverneurs. De beperkingen in Rusland zouden eind deze maand worden opgeheven, maar volgens Poetin is het hoogtepunt van de pandemie nog niet bereikt. In Moskou, het epicentrum van de corona-uitbraak, moeten bewoners digitaal toestemming vragen om hun woning te verlaten.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met vooral in het westen en noorden wat regen. De minima liggen tussen de 8 en 11 graden. Morgen grotendeels droog met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt dan maximaal 17 graden. In de avond weer kans op regen. Ook na morgen blijft het wisselvallig. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Up to the skies and see I'm just a blue boy, boy I need no Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows doesn't matter. Voort heeft het. We'll mm -hmm.